4 uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Het openbaar ministerie in Peru heeft 30 jaar cel geëist tegen Joran van der Sloot. Hij wordt in Peru verdacht van de moord op Stephanie Flores in mei 2010. Zij werd dood aangetroffen in een hotelkamer in Lima. Volgens een advocaat was het geen moord, maar doodslag. Van der Sloot zou Flores hebben doodgeslagen tijdens een ruzie... nadat ze had ontdekt dat hij verdacht werd van de verdwijning van Nathalie Holloway op Aruba...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 Wanneer u dat van tevoren wilt weten, kunt u daar op verschillende manieren achterkomen. U kunt kijken op onze site, dat is nachtvluchten.fm. De samenstelling staat ook vermeld op teletekstpagina 331. En wilt u de samenstelling iedere week persoonlijk in uw mailbox ontvangen? Stuur dan even een bericht naar nachtvluchten en zet in het onderwerp mailinglijst. En dan zorg ik ervoor dat u elke samenstelling via de digitale snelweg binnenkrijgt. Nu ik hier toch zit, kan ik natuurlijk wel even met u doornemen wat er nog staat te gebeuren. Straks, in de laatste aflevering van Nachtvluchten Zomercocktail, is de gast Bob Fosco.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 In deze bijdrage van NTR vannacht Giel Montagne. Hij vierde gisteren 26 augustus zijn verjaardag. Hij werd 67 jaar. Hij zit volgens de berichten aardig in de lappemant. Laten we hopen dat hij toch met vertrouwen en een betere gezondheid kan genieten van zijn nieuwe levensjaar. In maart van dit jaar, ten tijde van dit gesprek, was hij energiek. En ging pittig van start hetgeen presentator Ben Koolster ook meteen opmerkt. Het wordt een eenaverend uurtje. Welkom bij Helden van Toen, waarin we iedere week terugkijken... op het leven en werk van een prominente Nederlander. En daarmee laten we de recente geschiedenis van ons land weer tot leven komen. Mijn gast van vandaag wilde eigenlijk acteur worden... maar zou uiteindelijk zijn hele leven wijden aan de muziek. De Nederlandstalige muziek wel te verstaan. Twintig jaar lang presenteerde hij voor Trost Televisie... enorm populaire muziekprogramma's als Op volle toeren en Op losse groeven en werd daarmee het boegbeeld van de Nederlandstalige liederen. Vandaag is onze held van toen, Gil Montagne. En hij knalt er al gelijk in. <lacht> Ach, ja Ben, je moet wat doen. <lacht> Welkom in Helden van Toen. Nou, ik ga uh, direct maar naar het verleden, naar uh, iets uit de jaren tachtig. jongen, jongen, wat heb ik u gemist? U in de zaal, u thuis. We zijn allemaal op vakantie geweest, we zijn allemaal weer terug. We kunnen eigenlijk spreken van een nieuw najaar, een nieuw geluid. In uh, weerwil tot het feit van een nieuw voorjaar, een nieuw geluid. We hebben daar niks mee te maken, we blijven het Nederlandstalig lied trouwen. Want het is eigenlijk al het tiende jaar dat we ermee bezig zijn. Dat is eigenlijk ook al een unicum. En. Als u allemaal ons trouw blijft, dan betekent het ook dat we lekker door kunnen gaan met dit programma. Nieuwe gezichten en ook oude gezichten. En ook weer een schitterend ballet. Van harte welkom Turfschip Breda. Dat was uh, Giel 5 september 1980. Ik zei, we gaan naar iets terug. Nou, dat iets is natuurlijk uh, dit, hè, op volle toeren. Toen al tien jaar, ja. Ja, de show die, uh, die inderdaad volle zalen trok. Tien jaar toen al, het zou nog tien jaar doorgaan. Uh, een enorm populair muziekprogramma, zei ik. Uh, hoe, hoe is dat ontstaan? Waar kwam het idee vandaan om dit te maken? Nou, ik heb het idee uh, op een gegeven moment uh, bedacht. <coughs> en ik ben uh, daarmee naar uh, Landregen gegaan. En die zegt tegen mij van, oh nee, dat, dat doen we helemaal niet. De oprichter van de tross, uh, ja, hè. Ja, dat doen we helemaal ja. niet. Als ik een muziekprogramma wil, dan wil ik een uh, programma à la Musical in. Of misschien nog wel chiqueer. Maar dit vind ik helemaal niks. Nou ja, oké, okay, ik heb de blaar op mijn tong gepraat. En ik ging maar niet weg, en ik ging maar niet weg. dus op een gegeven moment... Hij raakte niet van die man nee, af. Nee, dus op een gegeven moment zegt hij van, nou ja, oké, okay, uh, maak maar een proefprogramma. Ja. Dus ik heb een proefprogramma gemaakt. En we zitten in studio Irene. Hij uh, is hemsbouwer onderuit te wachten op mij. Ik kom binnen, hij start de band. En hij zit te kijken, zegt helemaal niks. Dus komt er een uur voorbij. Hmm. Ik vind helemaal niks. Nee, dat doen we niet. Dan word je zo klein natuurlijk. Nee, als je nou bij Nederland redenen houdt het op, dan doen we het niet. Nee. Dus ik loop de trap af en hij loopt achter mij aan. En hij begint een van die liedjes te neurien. Dus ik draai hem om en ik zeg meneer Landree, dat is nou wat ik bedoel. Ja. Toen zegt hij, oké, okay, je hebt gewonnen, maar ik hou je wel in de gaten. En dat was in 1971? Dat was in 1971. En toen, uh, we gaan er straks nog over het, uh, over het radiowerk praten. Maar toen was uh, in 1971 Giel Montagne de man van uh, een programma wat eigenlijk overnight, om het in goed Nederlands te zeggen... heel erg populair werd. Ja. Um, ik zeg Giel Montagne. Uh, je heet eigenlijk Bert van Rhenen. Hè? Zul, Klopt. Zal ik je verder maar Bert noemen? Dat ja, hoor, ik vind het best. Overigens, waar komt die naam vandaan, Giel Montagne? Ja, die heb ik bedacht in verband met het feit... dat ik op een gegeven moment solliciteerde bij Radio Veronica. En uh, iedereen had daar eigenlijk... Een andere naam. Nou ja, niet iedereen, maar oké. Okay, Tieneke was Tieneke. Uh -huh. En uh, verder niet te identificeren. Maar Lex Harding heette niet Lex Harding. Nee, precies. <laughs> dus iedereen die had een andere naam. Zeker in de begintijd. Want we waren toch bang dat we een keer van ons bed gelicht werden. Uh -huh. uh, dus ik heb Giel Montaigne bedacht. Ja, zonder van je. Waarop uh, Willem van Kooten tegen mij zei, Joost de Draaier... Nou, dat is een naam, daar kun je nooit populair mee worden. Maar dat is toch een beetje gelukt. En toen met, uh, ja, met dit programma op volle toeren, toen barsten het los. Uh, dat succes, had je dat... Ja, uh, Het is bijna sportvraag, maar had je dat verwacht... dat uh, een hele eenvoudige formule eigenlijk... Nederlandstalige artiesten in een zaal met enthousiast publiek... dat dat twintig jaar zou gaan duren? Nou, het is Nederlands volkszijger, dus ik bedoel... Het is logisch dat, dat, dat mensen in hun eigen taal willen worden toegezongen. Mm -hmm. En uh, ja, nou ja, oké, okay, er, er komen zoveel Nederlandstalige platen uit. Dat, uh, dat heeft gewoon aandacht nodig. En dat is ook gebleken. Mm -hmm. Het was midden in de poptijd, uh, ja, die, die is altijd doorgegaan natuurlijk, dankzij de zeezenders waar je ja. zelf voor gewerkt had. Maar Shocking Blue stond in Amerika in 1971, The Golden Earring, nou, noem ze allemaal maar ja. op. En dan kom jij met Vader Abraham, Corrie en de Rekels. Uh, hoe voelde je aan dat ja, misschien de tijd er rijp voor was, dat dit iets was waar Nederland ook op zat te wachten? Nou, Nederland is er altijd rijp voor geweest. Dat is gewoon de basis. Het is het Nederlands volkseigen, wat ik net al zeg. Mm -hmm. Ik bedoel, mensen willen gewoon graag in hun eigen taal worden toegezongen. En ja, um, die industrie haakt daar ook op in. Dus die komen gewoon met heel veel Nederlandstalig talent. Mm -hmm. En uh, op het moment dat ze met heel veel Nederlandstalig talent komen... kun je ook een, een selectie maken. En kun je op een gegeven moment zeggen van nou, dit zijn de leukste platen. Nou, die gaan we brengen, ja. weet je wel. Want, want hoe deed je dat? Uh, je, ik neem aan dat je ook met uh, pluggers, een soortachtige pluggers te maken had. Die zeiden van uh, Giel, uh, kun je, of Bert misschien wel, uh, kun je eens even naar dit plaatje van, uh, van Wilma kijken? Of ik zou hier is, uh, de, de kermisklanten. Uh, hoe, hoe werd dat samengesteld? Hoe... Nou ja, je, in eerste instantie met, met Losse Groeven, waar, waar, uh, waar we mee begonnen. Losse Groeven was dus uh, gebaseerd op top 5, maar dat kwam dus al uit, uit de top 40, mm -hmm. uiteraard. En dan uh, een tip 5. En daarnaast... in eerste instantie, want dat was toen heel in... er moest altijd een spelletje in zitten. Dus er moest ook een spelletje ja, ja, ja. Ja, ja. in. Dus heb Ik heb mijn hoofd overgebroken. Dus, nou, Oké, okay, laten we een fotowand maken... met een, een, een gouden oude artiest. Mm -hmm. En dan mag iedereen... die mag een bordje eraf halen... totdat die foto blanker wordt. En als dan uiteindelijk die artiest geraden wordt... dan gaat die artiest uh, optreden. En die zingt dan nog zijn oude hit. En... Uh, nou ja, oké, okay, zo zijn we begonnen. Ja. En uh, later, met, met, met volle toeren, was het eigenlijk uh, een mix wat het aanbod was. Wat we zelf vonden van, uh, nou oké, okay, dit is, dit is uh, eigenlijk wel uh, het meest scorende repertoire. En dan voel je aan wat er, wat er leeft. Ja. Uh, uh, er zijn ook dingen die natuurlijk echt aanhaken bij de, bij de actualiteit. Uh, misschien een heel goed voorbeeld uh, uh, was, uh, was uh, toch Boer Koekoek, denk ja, ik. Ja, ja, ja. 1974, ja ja ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Vertel, dat was de oliecrisis? Dat was de oliecrisis. De ruil in de, in de olie. De vader Abram die heeft er heel goed op ingehaakt. Want die heeft dat liedje geschreven en de productie gemaakt... met, uh, met Boer Koekoek, die toen in de regering zat. En die niet kon zingen, die niet kon zingen, maar dat ja. maakt allemaal niet uit. Dat was toch een vorm van carnaval. Ja, en in het carnaval van 1974 ja. was het ook onmiddellijk raak. Het ja. polygoonjournaal was erbij. Met kolossale wagens die een machtige duit gekost moeten hebben... zijn overal in Zuid-Nederland de optochten weer door de straten getrokken van dorpen en steden... die vier dagen lang beheerst werden door iets wat de zuiderling eenvoudig de geest van carnaval noemt. Het was overal weer brullen geblazen om de zotte op de haknemerij van plaatselijke of landelijke gebeurtenissen. De oliecrisis was er zo een. En er was nergens een optocht waarin niet minstens één hoempa-orkest... de grote kraker van boer Koekoek en vader Abraham blies. De plaat voor 100.000 verkochte exemplaren Den uil is in Den Olie aan de heer Hendrik Koekoek. Ja. Natuurlijk zong de succesvolle boer ook hier zijn partij. Stem nu maar op mij, dan word ik president. Verlaag ik de benzineprijs met 50 cent. Den is in Den Olie. In Den Olie is Den de is in Den Koekoek -koek wist niet zo best raad met de plotseling opgeroepen geest van carnaval. Zelfs 100.000 verkochte platen maken van een Kamerlid nog geen artiest. Daar gaat hij, uh, boer Koekoek, hij gaat bijna helemaal onder in, in het publiek. Het is alweer actueel, hè? Ja, het is uh... 169. Uh... Voor, voor een literje benzine. We staan, weer, we staan weer in de rij voor hele dure benzine van de Arabieren. Zo. Maar die sfeer die eruit straalt, het is natuurlijk allemaal gekkigheid. En Koeko kon niet zingen. Je had wel vaker uh, dit soort dingen natuurlijk. Mm. Maar uh, hoe ging je daarmee om? Uh, ik kan me voorstellen dat, uh, dat, ja, dat het toch heel lastig is om... bijvoorbeeld artiesten zijn uh, vaak mensen die uh, leuk kunnen zingen... maar waar weinig mee te praten van. Hoe gaf je daar vorm aan? Ja, hoe gaf ik daarvoor voor je Over het algemeen was het aan- en afkondigen. En uh, af en toe was het uh, voor degene die dan uh, wel een beetje bespraakt was... gewoon toch een interviewtje tussendoor. Mm -hmm. Maar uh, ja... Op een gegeven moment was iedereen zo op zijn gemak in het programma... dat iedereen uh, heel makkelijk praatte, hoor. En dan het publiek natuurlijk. En het publiek. Een heel dankbaar ja. publiek, ja. lijkt mij. Ja. Ze vinden Zeker. het fantastisch. Ja. Ja. Hield jezelf. Maar dat, dat was ook de, de, de, de grote grap. Want uiteindelijk werd er in het begin gezegd van... ja, wat moet het decor dan worden? Uh -huh. Ik zeg, ik wil theater aan ronde. En ik wil dat helemaal vol met publiek hebben... Ja, maar dat kan toch niet. Ja, dat kan wel, want dan wordt het leuk. Was dat tegen televisiewetten in dat je dan uh, nou ja, je ja, dat, geen front had? Dat, dat, dat was rondom? toen. Dat was toen dus niet. En uh, nou ja, oké, okay, de, de, de navolging is uh, gekomen, want ik bedoel, iedereen zit tegenwoordig met een bakpubliek. Ja. En Joop Landré, na, ik denk al na twee afleveringen was hij om. Die was om. Mm -hmm. ja, ja, helemaal. Ja. Hield je zelf van die muziek? Ja, natuurlijk. Ja. En nog ja, ja. steeds. Ja. Ik vind het leuk, ja, ik zal het niet elke dag draaien. Maar nee, nee, nee. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ik word er wel vrolijk van. Take it easy, listen to its song Take it easy, all you want belong It can reach you all Tall or thick or small If you listen and just try When the monster came ashore It threw its eyes away And sat down in the sand among the crowd And to speak a message for my king will raise you, live with all his knights upon a crowd. <laughs> The Royal Navy fall and and the Royal Navy came with 20 gunships and they fired at the monster in the Well, take it easy, it's gonna do the end. Take it easy, the heavens will be there. It won't reach you anymore now. It is dead and there for sure now. It comes never back again. The furious that set on from his cloud is nice to go and take revenge But a brave knight could not fight The modern weapons of that crowd So that a king fell off his bench That's the end for us now We'll a very good chance Happiness has gone forever Tiger, it easy goose, goose, goose, Take it easy. Dat heb je zelf geproduceerd, hè? Dit heb ik zelf geproduceerd. Was ik heb een groep? heel album met ze gemaakt. Wat was het voor een groep? Ja, een hele leuke groep. Ze hadden leuke muziek. Alleen, uh, ze zochten het uh, ongetwijfeld een beetje te moeilijk... Mm -hmm. Dus het werd niet echt wat we ervan verwacht hadden. Maar het was een leuke groep in ieder geval. Ja, want het staat mij niet meer echt op het netvlies, maar leuk om het te horen. Maar andere namen, die zullen veel mensen nog heel veel zeggen, die je ook geproduceerd hebt. Bijvoorbeeld iemand als Alexander Curly. Astrid Nijs, vertel daar eens over. Jaap Dekker. Jaap Dekker, de Set. Ja. Dat was ook een deel van je vak geworden, denk ik, Zelf produceren. Zelf produceren, ja, ja, ja, dat wilde ik ook daarnaast. En dat heb ik ook gedaan en dat heeft ook geresulteerd in het feit dat ik op een gegeven moment ook uh, een studio gekocht heb. Uh -huh. En... Uh... Daar zat op een gegeven moment helemaal personeel in. Maar die deed alleen popmuziek. Dus als ik Nederlandstalig wilde produceren... moest ik uitwijken naar Heemsteden, naar de Bovema Studio. Dus je... <laughs> je hebt jezelf een studio in ja. Ja, ja. Ja, ja. Want dat bleef je ook doen. Want je hebt ook... Nee, echt... ja, dan, daar ligt je hart natuurlijk. De Nederlandstalige muziek ook zelf geproduceerd. Ja, ja. Ja. Noemen, ze, noemen ze een paar namen. Nou ja, wat ik net zeg. Alexander Keurly, uh, Jaap Dekker. Uh, uh, uh, Astrid Nijg. Zo ja, ja. uh, so door. ja. Ik doe, ik doe wat ik doe. Ja, ja. mooie, mooie hits. Um, maar inmiddels gaat uh, Volle Toeren over in oplossen groeven. Uh, een andere titel, maar dezelfde formule, denk ik, hè? Nou, nee, want de, de top 5 werd losgelaten. Het werd, werd meer een, een, wat, wat op dat moment echt interessant was. Mm -hmm. Dus uh, nou ja. Aanbod genoeg, dus ja. <laughs> werd weer een leuk programma. Ja, met uh, artiesten. Want er zit veel continuïteit ook in Nederlandse artiesten. Hè? Want een man als Pierre Carter, die was er toen. Uh, is er die nog. is er nog altijd, ja. ja. ja. Hoe, hoe verklaar je dat? Hoes. Ja, is dat, er nog steeds. Hoe komt het, dat dat soort mensen, uh, ja, dat, dat ze echt blijven dat ze staan? Ja, nou ze hebben het geluk dat ze zelf natuurlijk de liedjes schrijven. En dat ze dus een neus hebben voor hits. Dus ja, op die manier blijft je publiek je trouw. Want zo'n klein café aan de haven... een wereldhit. Dat is een wereldhit, hè? Heb je daar een verklaring voor? Hoe kan dat, dat een Brabantse jongen dat kan maken? Pierre Kartner? Ja, dat kan. De vogeltjesdans van de elektronica's is ook een wereldhit geworden. Ja, ja. Uh, dat weet je niet. Ik bedoel, dat zit in de lucht. Ja. En uh, het wordt niet geschreven met het idee van... ik ga nu eens even de wereld hit maken. Uh, Zo'n liedje dat ontstaat. En uh, op een gegeven moment slaat het uh, gewoon goed aan... En als er dan dus uh, producenten uit buitenland, uh, op een gegeven moment op de Midem of waar dan ook, mm -hmm. uh, geïnteresseerd zijn en die komen met hun versie, nou ja oké, okay, dan heb je geluk, dan ben je spek open. Dan heb je goud in handen. Heb ja. je zelf wel eens gedacht, uh, ik, ga, ik ga me daarop toeleggen, die hit die ga ik maken, dan is Bert van Reenen dan is Giel Montagne gelijk bingo raak? Nou, ik schrijf alleen teksten. Ik, uh, ik schrijf geen muziek. Nee, nee. Dus uh, wat dat betreft uh, ben ik afhankelijk van een ander. Ja, ja. Mm -hmm. Maar dus, ik, heb, ik heb dus veel teksten geschreven voor uh, Jack Jersey. En, en uh, uh, ja, nou ja, oké, okay, zo door. Maar dat is dan met Engels talen. ja. ja. Ik, ik, ik heb natuurlijk ook veel flauwekul Nick McKenzie. Nick McKenzie. Ja. Uh, ik heb ook in de tijd heel veel flauwe bezig En in één keer kreeg ik iets uh, voor mijn oog. Uh, de, het okselfoonorkest van een zekere Albert Voice. En daar zat Ferry de Groot achter. Mannen die met, uh, ja, met een soort uh, hemsmouwen dan zo hun hand onder hun oksel deden. Dat soort gekte deden ja, ik ja, ja. ook wel. Ja, ja. Ja. En dan, Bert, in 1991 is het in één keer afgelopen. Hoe komt dat? Waarom stopt de trots met, uh, met jouw programma? Ja, dat is uh, onduidelijk. Ik bedoel, uh, ze hadden andere plannen in één keer. Dus mm -hmm. nou ja, oké, okay, dan houdt het op. Ja, je hebt het nou uh, zo lang gedaan, dus uh, twintig jaar. <laughs> ja, je hebt twintig jaar gedaan, dus uh, ja, we hebben nou uh, andere ideeën. We gaan het anders doen, dus nou ja, oké, okay, goed. Dan moet je je bij neerleggen. Ik bedoel, ik, ik vond het onzin. Mm -hmm. En ik vind het nog steeds onzin, want het Nederlandse lied is gewoon de basis... Van, van, uh, van alle vormen van muziek in, mm -hmm. in Nederland. Ik bedoel, dat zie je ook weer aan het carnaval. Dat zie je uh, aan, het... aan, aan de grote feesten. Ja. Altijd komt het Nederlandse lied weer boven. Want die doe je ook. Die feesten doe je nog steeds. Ja. En carnaval ook. Ja, ja, ja. Absoluut. Ja. Hoe, hoe is het daar om daar nu te staan? Ben je nog steeds voor de mensen de Gilmontagne montagne van toen? Van de Volle Toer en de losse groeven? Ja, ja. ja, ja, ja. Mm -hmm. Ik heb uh, afgelopen uh, zondag. En ik zal de datum erbij noemen, dat is dan dus 6 maart uh, 2011, heb ik in Ude gestaan. En dan noemen ze dus ook zo show helemaal opvolle knoeren. Want <laughs> ja, <ja. de> knoeren ze <laughs> zitten in Ude. dus opvolle knoeren. Ja. Geweldig programma, echt lachen en de, ja, dat heerlijk. Je bent een sfeermaker, hè? Ja. ja. Maar ik heb begrepen ook dat het ook te maken had toen, eind jaren zeventig... met het feit dat het trots een soort ja, verwarring uh, voor zichzelf schiep... doordat er uh, nieuwe Nederlandstaligen weliswaar popgroepen waren. Hè, Doe maar en, uh, en anderen. Hm. Maar die gingen ze vermengen met wat je dan het volksrepertoire zou kunnen noemen. Is dat een wezenlijke fout misschien geweest? Uh, ja, dat moet je niet doen want ik bedoel dat dat is een totale anders genre. Mm -hmm. je moet het, het het volkslied brengen en en wat wat, wat het popie repertoire betreft dat moet je in een ander programma houden. Dat uh -huh. klopt. Had je dat niet kunnen voorkomen? Zeggen, jongens, nou gaan jullie eigenlijk... het is Nederlandstalig, maar twee genres door elkaar gooien en daar vermoord je mijn, uh, mijn losse groeven mee. Ja, nou ja, moet je luisteren. Je weet op het moment dat er uh, successen zijn, dan uh, zijn er ook veel ontdekkers. en <lacht> Zijn er uh -huh. veel mensen die het beter weten, plotseling. <lacht> dus uh, ja, daar moet je je dan op een gegeven moment uh, toch bij neerleggen. Want uiteindelijk ben je uh, de presentator en de aangever. En als van bovenaf uh, bepaalde mensen vinden dat ze het beter weten, dan moet je dat uh, maar tot je laten komen. Ja, maar jij bent de vakman. Jij ziet ja, wat er ja, gebeurt. en dat dan klopt. Dan gaan ze knoeien maar... met je programma. En ja. dan leidt het tot, nou ja, tot een ondergang, want het eindigt dan. Dat is zuur, denk ik. Nou, het was geen ondergang. Want ik bedoel, ik ben met, met Ja, je bent zelf niet ondergegaan. Ben met ze met hoge, nee, ik bedoel dat ik uh -huh. met hoge cijfers wel uh, gestopt ben. Uh -huh. Maar ja, op het moment dat, dat er dan dus inderdaad. Uh, opmerkingen komen, inderdaad, van ja, het Nederlands zalig... dat wordt nu allemaal popmuziek en uh, de trend verandert enzovoort. Het is natuurlijk niet waar, want die basis die blijft. Mm -hmm. Want dat zie je nu nog. In want ze staan nu, nu, is het op een plein. Ja, maar, je, maar, ziet, ja. je ziet het nog in dit Praden, al die Nederlands mm -hmm. mensen. Dus wat dat ja. betreft, dat verandert nooit. Dat, Bert, moet toch heel gek zijn dat je uh, tot het einde toe succes hebt. Iemand trekt de stekker uit de muur... Ja. Uh, hoe ga je daarmee om? Hoe, hoe heb je dat opgevangen? Want het was, het was even helemaal weg natuurlijk. Hoe doe je dat? Ja, uh, ik ben altijd heel makkelijk in die dingen. Ik bedoel, steken wordt eruit getrokken. Ja, is het echt zo? Ja, ben je makkelijk in? Ja, steken wordt eruit getrokken. Nou, jammer. Ik heb mijn studio en ik heb uh, mijn eigen bezonjes. Dus ik ga gewoon door en ik ga weer andere dingen doen. Uh -huh. Dus ik heb daarna ook weer uh, toch wel uh, radio gemaakt... en van alles en nog wat uh, in het land gedaan. Dus ja... Uh. Maar je zou nu uh, ook een programma kunnen doen met, uh, met de drie J's... met al die anderen, met Jan Smit en klopt, al die... Klopt. Uh, Frans ja, Bouwer. Ja, klopt. ja, ja, ja. ja. vroeger, noem maar op. Artiesten zat. Ja, en dan doe je dat toch niet meer zo maximaal in beeld. Ik kan me voorstellen dat dat toch lastig is. Want je hebt toch het, het, het bloed zal toch, hoe zeggen ze dat... kruipend waar het muzikaal niet gaan kan. Ja, nou ja, oké, okay, dat is ook zo. Ik bedoel, gooi, ik... Ja... Uh, yeah. Ik zou zo weer terug kunnen. Want ik bedoel, dat gat is zo opgevuld. En op het moment dat je terug bent... heeft iedereen iets van, oh, die man is nooit weg geweest. Mm -hmm. Hup, we gaan weer. Ja, Kijk heeft het geprobeerd. Hè? Die heeft gezegd, ik, ik verzamel 100.000 handtekeningen. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Wat doet je dat als artiesten die... Ja, die natuurlijk ook veel aan je te danken hebben. Nou, dat die is natuurlijk heel aardig. Staan, ja, ja, dat is geweldig. Ja. Ja. Nou ja, geeft wel aan dat je het niet voor niks gedaan hebt... Jersey Gensburg en uh, Jean Burkin En je t'aime moi non plus. Bert, jij hebt die plaat naar Nederland gehaald. Ik die heb die plaat in Nederland uit. en vele, vele hits dat... naar Nederland gehaald. Want ik deed daarnaast ook uh, Franstalige hits. Want dat vond ik heel erg leuk. Buiten het feit dat ik uh, ook een enorme fan uh, ben. Nog steeds van Gilbert Bicot. Dus ik ging ook elk jaar ging ik even naar de Olympia. Als hij daarop trad... En uh, dan had ik afgelopen even een leuk gesprekje met hem of zo. En uh, ja, dat, dat, uh, daar heb ik goede herinneringen aan. Maar dit was natuurlijk ook een hele spannende hit, zeker ook voor die tijd. Ja, absoluut. Ja, ja. Van Koten, die had een heeft een uitgeverij, die had hij toen ook al. En uh, ik zeg tegen hem, deze moet je nemen, want dat wordt een hele grote hit. En dat durfde hij in eerste instantie helemaal niet. Want de platenmaatschappijen durfden in Nederland het niet eens uit te brengen. In eerste instantie, maar toen ze dus Vanwege merkte... die erotische... Ja, ja, ja. Toen ze dus merkte dat het toch wel aansloeg... ...toen uh, is het dus toch bij Fonogram uitgekomen. En toen heeft Verkoot het ook inderdaad uh, toch in zijn uitgeverij genomen. Maar je hebt het gezien, Wat? ja. Goede tip aan hem. Ja. ja. ja. Ik praat met, uh, met Giel Montaigne, met Bert van Rene. Bert, uh, ja. jij bent uit een tijd, ik, zeg, ik mag je leeftijd noemen... je bent van 44, hè? Ik ben 66. Een oorlogskind van augustus 44. Ja. Net, net voor Dolle Dinsdag geboren. Ja. Uh, in een tijd, en dat was natuurlijk ook de na periode waarin je kind was, toen er uh, alleen nog maar radio was... en nog helemaal geen zeezenders, die keurige Nederlandse zenders. Uh, waar komt jouw liefde vandaan voor, ja, voor alles wat met performen te maken heeft? Zowel op radio als later... Nou ja, je, je muziekshows? Uh, ja. Op een gegeven moment uh, op de lagere school uh, kwam er een mevrouw in een trainingspak binnen en die zei, ik ben Tante Biep <laughs> En ik zoek kindertjes die een gedichtje kunnen opzeggen. En als ze dat goed doen, dan mogen ze dat voor de radio doen. Dus de halve klas, die stak zijn vinger op. Ik ook. En uh, uiteindelijk uh, ben ik daarvan overgebleven. Dat mensen het heeft me in eerste instantie een beetje spraakles gegeven... een beetje dictie gegeven, enzovoort, enzovoort. En uh, nou, op een bepaald moment vond ze me dus rijp genoeg... om voor de radio een gedichtje voor te zeggen. En waar was dat? dat waar mocht Bertje Dat was die... bij de KRO, in, in, in, in een jeugdprogramma. En dat was het veertje van Adema van Scheltema. Dat heb ik dus voorgedragen daar... En omdat ik er toch Wim Quint tegenkwam, vroeg ik dus aan hem... zou ik niet voor meer hier uh, voor de radio mogen. En Wim Quint was de vader bijna van... Uh, van, van, van de jeugdhoorspelen van, en de van de kinder kinderprogramma's. Ja, ja. Durfde hij dat zomaar, die grote Wim Quint, ja. dat jongetje Bertje? Ja, dat ja, ja, ja. durfde niet ja. wel, ja. ja. Uh, nou ja, oké, okay, daar hoor je dan in eerste instantie niks op. Maar uh, op een bepaald moment uh, ging de telefoon uh, dat er een jongetje ziek was. En of ik wilde invallen. Dus uh, dat heb ik toen uh, blijkbaar goed gedaan. Dus daarna zat ik in alle, alle jeugd in alle, alle kinderprogramma's. Tot en met uh, de douche. Uh, waar ze het nu nog over hebben, want uh, Tienes noemt me nog steeds Tieneke. Tieneke nooit. Ja. Die noemt me nog steeds Suske. Uh, ik speelde Suske van Suske en Wisk ja, ja, ja. onder, onder de douche. <laughs> uh, ik heb Willy van der Steen ook een hand mogen geven, zo jong als ik was. De grote bedenker daarvan? Uh, ik heb uh, alleen uh, stom genoeg nooit uh, een handtekening aan hem gevraagd. wel gratis tien uh, Suske en Wiske boeken van hem gekregen. Uh, maar ja, dat zijn leuke dingen. Maar zo is het dus begonnen. Zo is het dus dus begonnen bij de Caro als, uh, als Suske. Fantastisch, ja. ja. Kom je, kom je uit, een, uh, uit een gezin, uit een familie... die ook een beetje een literaire achtergrond heeft... waar gedichten, Adembaan van Schelten... maar klinkt heel klassiek natuurlijk... waar dat ook gewoon was, dat je er gewend aan was? Nee. Nee, nee. nee. Dat, heb zelf, dat heb je gewoon zelf ontwikkeld. Ja. Ja. En daarna uh, middelbare school gedaan. En toen wilde je acteur worden. Wat voor beeld had je daarbij? Eind jaren 50 was dat, hè? Uh, ja, eind jaren 50. Uh, ja, nou ja, hij deed dus sowieso al mee aan, aan, aan schooltoneel. Uh -huh. uh, Christopher Fry, de jongen met de kar. Uh, solotoneel, bijna. Uh -huh. Eigenlijk helemaal. Uh, en en uh, Our Town, van Priestley, met de... Met, uh, een aantal mensen. Nou, het was gewoon hartstikke leuk om te doen allemaal. En uh, ja, van daaruit uh, bouw je dus door, omdat je dus ook die radioachtergrond hebt. Uh, naar het feit van, ik wil naar de toneelschool. Uh -huh. dus, uh, Want je was natuurlijk al een beetje een bekend jongetje. En ook als tiener natuurlijk iemand die ze konden horen. Ja. En dan zagen ze hem daar op het toneel staan, de grote schoolavond dat gaf dat, een ja, dat, dat dat dat viel niet op hoor. Nee, nee. nee Dat viel niet op. Maar euh, nou ja, oké. Okay. Ik ik heb eh op die toneelschool in Arnhem eerst dacht ik hè. Nee, de, nee, nee, nee Amsterdam. Oh, ik nou. heb uh, bij pos. Ik heb in eerste instantie dus toelatingsexamen gedaan in uh, Amsterdam. Maar uh, zij vonden me rond de kerst vonden ze me nog te jong, te onvolwassen, te mm -hmm. ongrijpbaar. Dus ik moest eerst het leven maar leren kennen. Was dat ook zo, achteraf? Ja, ja absoluut. Ja. Uh, ik had nog niks meegemaakt. Uh, dus, uh, nou ja, oké, okay. ik was eraf. Nou, dus ik kwam weer terug. Overigens, in Amsterdam waren er uh, medestudenten die wij inmiddels nog steeds kennen? Ja, absoluut. Uh, Wieteke van Dort zat bij mij in de klas. Edda Barens, Majer Kok, Sjaukie Hoijmeijer, Jeroen Krabé, Rutger Houwer. Doe maar. Uh, Krijn de Braak, Rudolf Lucier, Carol van Herwijnen. Die heb ik uh, nog in zijn laatste stuk gezien. Onder regie van uh, Dick Top. Mm -hmm. uh, en dat heette Adres Onbekend. Het was uh, een stuk samen met uh, Huip Rooymans. Helaas is die uh, kort daarna overleden. Dus uh, toen hebben we hem begraven. Maar hoe is dat dan als je dan later Rutger Houwer ziet? Uh, eerst natuurlijk in Floris, hè, in 1969. Ja. Uh, heb je dan het gevoel. Uh, ja, dat had ik ook kunnen doen. Ik had ook. Uh een rol kunnen spelen in een Nederlandse film... of ik had ook ja, een Rutger hauwe of een Jeroen Krabbe kunnen zijn? Uh, nee. Je moet dicht bij jezelf blijven. Ja, ja. Ik bedoel, uh, oké, okay, je moet accepteren... Van je bent te jong, je bent onvolwassen. Ik wilde te snel. Ja. Dus ik kwam weer terug bij de radio... en uh, Frans ga ook uh, een acteur van, mm -hmm. van, van, uh, die ook dus radioweek deed... die zei tegen mij van, goh dat jij van de toneelschool uh, afgetrapt bent. Oh, wat zonde. Je moet voorkomen spelen bij, uh, bij het masker in Den Haag. Wat ik gedaan heb. Dus uh, daar ben ik op een gegeven moment uh, eventjes uh, geweest. Dat blijft wel kriebber. Ik ja. Je kan je zo voorstellen dat je als jongen ook een idee daarvan hebt... Uh, ja, ik wil in de toneelschool, want ik wil ja filmacteur worden... of naast Ko van Dijk staan... Hè? Hm. Nou ja, daar welke... da, da, da ben ik dus even geweest uh -huh. uh, bij, uh, bij het masker. Uh -huh. uh, daar heb ik dus ook een uh, aantal uh, dingen ge, gespeeld. Uh, onder andere de vingermannetjes, dat was voor de kinderen. Uh -huh. uh, daar heb ik ook Diktop weer leren kennen. Dus zo, het, altijd weer een klein kringetje. Uh, en uh, ja. Ze waren dus bezig om theater in de steeg te bouwen. Mm -hmm. Er was subsidie voor. Uh, daar ligt ook uh, vele spijkers voor mee. Uh, maar Hoe bedoel je veel toch... spijkers? Nou, ja, dat moest helemaal getimmerd worden. Maar dat heb je zelf meehelpen bouwen nog. Ja, natuurlijk. Ja, wat goed. Ja. Uh, maar uh, toen op een gegeven moment, het was klaar. er was opening enzovoort. En toen gingen ze daar uh, een paar dingen, een moderne toneel doen. En toen had ik iets van... Ja, Volgens mij wil ik dat toch niet op die manier. Ik wil ook niet op die manier oud worden. Nee, nee. Ik vond het niet de juiste aanpak. Dus ik had iets van... Uh, nou ja, oké, okay, omdat ik haast heb... Ik wil weer naar de toneelschool. Maar ik had natuurlijk nog niks geleerd. Ik was nee. nog geen steek verder. Dus ik deed... En Eindexamen in, of uh, toelatingsexamen in, uh, in Arnhem. Dus ik werd dan ook gewoon uiteraard gelijk weer aangenomen. Maar ik ging dus met kerst zo weer. <lacht> met dezelfde gang eraf. Ja. ik eraf. Ik had, ik had toch niks, uh, niks aan levenswijsheid nee. of wat dan ook uh, nee. opgedaan. Dus de, uh... Maar ja, aan de andere kant denk je: een jonge man hoeft toch geen levenswijsheid te hebben. als hij die bevlogenheid heeft. hij wil zo graag. dan zeg je toch als, als toneelleiding van zo'n school, of zo'n academie. die Bert van Reine, laat hem het doen. Hè? Ja, nee, zo is het niet natuurlijk. Hè. Ik bedoel, je moet toch, toch duidelijk uh, laten blijken... Dat je, dat je bepaalde gevoelens op, op een goede wijze kan, kan uh, mm -hmm. uh, laten zien... en, en uh, dingen kan verwoorden op de juiste wijze. En daar is gewoon natuurlijk een vorm van levenswijsheid inderdaad wel benodigd. En dat maar had die snelle bro, jongen, kwam, had dat nog kwam, niet. Ik kwam gewoon een hartstikke groen van, uh, van, van die school af, ja. dus, van die ABS af. Dus uh, dat, ik wist gewoon nog niks. Nee, er was een man, een acteur in Nederland in die tijd. Dat was jouw grote voorbeeld. Daar gaan we even nu wat beelden van zien. Oké. Okay. Woon je nog meer van die zwarte? Kijk eens of je hier wat aan hebt. Weet je wat die zwerven van de morentuigen zegt? Ik ben bang dat ze te klein zijn. denk je? Ja, ze zien er niet uit als in de goede maat. No, maar dat is een hele dergelijke schoen. Ja, maar ik heb geen schoen die me niet past. Dat is bestaan. wat er bestaat. Want ik zeg tegen die monnik Horusmeister uit de deur lopen. Een grote deur daar die open. <lacht> ik zeg, Horusmeister, ik ben hier op. hierop helemaal naartoe komen lopen. Ik zeg, kijk u maar, ik liet ze hem zien. Ik zeg, heb u niet de schoenen voor mij Schoenen dat ik weer voort kan. Want deze zijn op, daar Hebben we niks meer aan. En ik had gehoord dat u weer een voorraad schoenen had. Zo, de mieter op, zegt hij tegen me. Ik zeg, ha, ha, ha, een een beetje. Ik ben een oude man en je kunt niet op die manier tegen mij praten. En zegt, dat je niet op, zo, de de dus schop, ik je meteen trapt ik buiten het hek. Ik zeg, luister eens even, ik vraag niks anders dan om een paar schoenen. En jij hebt tegenover mij geen over, maar geen vrijheden te veroorloven. Ik zeg, ik heb drie dagen gelopen om hier te komen, zonder met te vreten. Hoeveel voelt dat soms ook niet meer te hebben? Ik, ik zie je... Kus, kus Hermes en Heek van Ulsen. Ja. Ja, getweeën. En de, de huisbewaarder van Pinter? Was, ja, de huisbewaarder van Pinter. Um, Guus Hermes die heeft er een uh, zilveren legpenning uh, voor gehaald. De beste acteur van het jaar. Henk van Hulsen, die kreeg uh, onderscheiding als uh, beste bijrol uh, in dat stuk. En het stuk op zich was ook gewoon het stuk van het jaar. Mm -hmm. Geweldig. Ja. In 61. En In het is 61. als je het nu ziet, het is al, uh, al 50 jaar geleden, maar het, ja, het overtuigt nog steeds het staat. Ja, ja. geweldig. Ja. Ja. Wat maar maakt... was, die man was zo geweldig. Guus, Guus mm -hmm. Hermes vond ik een fantastische acteur. Het was, ja. het was echt een, een, een voorbeeld. Wat, wat, wat maakt Guus Hermes voor jou? Uh, naast uh, iemand als Co van Dijk of als zo'n van Ulsen de man waar je nu nog steeds van geniet. Ja, ik, ik, ik kan dat niet onder woorden brengen. Ik, ik, die man, die sowieso die stem. Geweldige stem. En dan de dictie en, en, en de manier waarop die man... Uh, uiteindelijk zijn rol neerzet... Geweldig. Mm -hmm. Echt heel knap. Ja. Eind jaren 60, 69, 70. Dan uh, komt er eigenlijk uh, door, uh, ja, door actievoerders, door de bekende actietomaten. Actie ja. Een eind aan, aan een hele generatie waar hij een onderdeel van was. Maar ook aan Ang van der Moer, Hans Bens van, van der Berg. Berg. Hoe heb jij daar naar gekeken in die tijd? Naar die aanval op deze grote mannen en vrouwen? Ja, ik vind dat. Uh, ja. Ook weer een tijdsbeeld, maar ja, ik heb dat altijd een beetje onterecht gevonden. Maar ja, oké. Okay, uh, uiteindelijk misschien waren we een vernieuwing toe. Alhoewel, ik moet zeggen dat uh, in, uh, in het seizoen 71-72 uh, Gus Hermes toch nog gespeeld heeft in, in, in een stuk van, uh, van Hugo Klaus. Uh -huh. Van uh, Harry Moeders, sorry. Um, en dat was Oedipus, Oedipus. Waar hij toch ook uh, geweldige rollen, twee, twee rollen in heeft uh, gezet, neergezet. Ja, want later is hij in de, in de jaren zeventig, wat ze toen de vrije productie is hij gaan doen. Onder andere nog weer een keer, voor de tweede keer, Cyrano de Bergerac. Hè? Ja. Heb je die gezien? Cyrano de Bergerac heb ik niet gezien. Maar uh, ja, daar heeft hij dus ook inderdaad wel bijzonder veel eer mee ingelegd. Mm -hmm. ja. Leer je uh, en heb je misschien ook iets van die, van die mannen geleerd, hoewel zij acteur waren en jij uh, presentator van zeer succesvolle muziekprogramma's als Volle Tour en Losse Groeven. Maar dacht je wel eens aan als je daar performde? Uh, nou, waarschijnlijk onbewust wel, ja. Mm -hmm. Onbewust wel, want je, je, je pikt toch dingen wel. van De manier van lopen en de manier van staan en, en de manier van pauzes nemen. Dat, dat, uh, dat doe je wel, ja. Ja, ja. Muziekprogramma's, de liefde van je leven, muziek in het algemeen. Je was dit jockey bij Veronica. We gaan verder met muziek. Oké. Okay. Cranola, wat een hit, hè? ook. Oh. En dat is ook uit een en een tune. Ja, en hij is een ook gebruikt voor de, de grote actie vanaf 73, dat laatste jaar. Hou Veronica in de lucht, en ja. breng het aan land. Ja. Veronica aan land, ja. Ja, dat klopt. Ja, ik ben tot de laatste stuk gebleven bij Veronica, maar ik werd uiteraard. Uh... Ja, komt dat? Want je ik had al enorm succes met, uh, met de toeren en ja, met de groeven. Ja, ja, ja, ja. oké, okay, maar dat was één keer per maand, hè. Uh -huh. Want tegenwoordig, als, als er een programma is, dan, uh, dan is het elke week. Maar dat was maar één keer in de maand. Ja. Iedereen denkt ook nu dat het elke week was. Maar nou joh, Één keer in de maand. En twa twa twaalf keer per jaar. Ja, wat een beeld. Wat wij denken. Die man die was iedere, iedere week te zien. Maar toen zat je dus ook uh, ja, in die laatste maanden uh, een beetje mee aan de strijd, natuurlijk. Hè? Veronica moet blijven omdat Veronica moet blijven. U dat wilt? Ja, ja, ja. absoluut. Ja. Ik mm -hmm. ben tot de laatste niet gebleven. Ik ben een beetje met de, met de nek aangekeken door, door de collega's. Hoezo? Met nou, ja, ik, ik was al onder de pannen. En zij hadden toch iets van, oh jee, uh, wat gaat er gebeuren? Ja, ja, ja. En als het nu dus gewoon niet goed gaat, wat moet ik dan met mijn leven? Weet je wel? Ja, ja. Zij hadden het gevoel, er komt een eind aan het tijdperk. Maar, maar Giel, maar nou, Bert, en Ze die... vonden mij in principe dus, uh, ja. daardoor een, een vorm van verrader. Weet ja, ja. Je wel? Want uh, ik, ik had me ingedekt, vonden ze. Bij het bestel, natuurlijk, ja, ja, ja. het gehate bestel. Ja, ja. Ja. Ben je die laatste, die laatste zaterdagmiddag, 31 augustus 1974... Was jij aan boord van het schip? Nee nee nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee. We waren geen van allen aan boord. We zaten gewoon uh, in de studio uh, bij de radio. Ja, die tikkende klok van, uh, ja. van uh, ja, Rob Oud. Ja. Ja. Ja, ja. Ik heb wel trouwens aan boord gezeten een aantal jaren. Want ik heb uh, het nieuws gedaan daar. Uh -huh. Dus dat was uh, één week op, één week af. Dus die ene week uh, af was werken voor 14 dagen. Aha. <laughs> Want die banden die moesten dan mee naar boord. Uh, en aan boord was er dus gewoon nieuws vergaren. En, uh, nou ja, okay, en ieder uur lezingen. Ja. Dus je hebt daar echt bij, bij Windkrachtstorm, 12 windkracht, op de kust. heb je wop op en neer op een. Nou, het neer. is 11 geweest, ja, wat ja, ik heb meegemaakt. Maar ik bedoel, ik ben een landrot. Dus uh, die Scheveningers die. Uh, die verblikken of verblozen niet ten opzichte van mij houden ja. ze zich goed. Maar jij moest ook nog dus, lezen, dus, je moest ook praten. Misschien. Ja, maar ik, ik had dus iets van, nou, ik ga naar bed. Want Aha. ik ben nooit zeeziek. Dus ja. ik ga naar bed. Dus ik ben gewoon uh, naar bed gegaan. En ik kom de volgende ochtend kom ik op. Van de zeven uur moest ik dus weer uh, uh, uh, nieuws verzamelen om om acht uur weer met nieuws te komen. Of om, het was al om zeven uur met nieuws mm -hmm. te komen, dat weet ik niet meer. Uh, maar ik kom dus op. En iedereen die zat op zijn knieën met de bijbel. Want ze, ze waren allemaal, <lacht> allemaal zo bang als de pest. En die hadden dus echt iets van die gozer die is gek. Die gaat naar bed, weet je wat? Ja. Want we hadden geen motor. Die, die, die boot die was gewoon volgestort met beton. Maar hij kon van zijn kabels uh, losraken, natuurlijk. Precies, dat is ook gebeurd. Hij, ja. hij lag dus aan twee kabels. Ja. Maar ik bedoel, met, met, met zulk weer kan hij loslaan nou ja, oké, okay, dan kan je wel een kapitein aan boord hebben... en je kan wel een stuurman aan boord hebben. Maar als, als er geen motor in zit en, en er is geen stuur... Daar dan kan die je, alle kanten op dan, gaan. dan kan die alle kanten op, ja. En jij dus... bent er heel laconiek onder gebleven, terwijl de echte... Nou screeneners... ja, de, niet laconiek, <laughs> maar ik had gewoon iets van... oh, die gasten die zijn helemaal niet bang. Dus nou, oké, okay, goed, nee. dan zal er wel niks aan de hand zijn. Dan ga ik naar bed... Dus ik ben gewoon naar bed gegaan. Maar zij zochten de, de steun bij maar de dier. Maar zij die... zijn de hele, ja. hele nacht opgebleven. Ja. En ze hadden dus echt iets van... Uh, nou, we weten niet wat er gaat gebeuren. Ijskoude jongen, dachten ze. Uh, Bert, uh, we zeiden straks in 1991... Houd het op uh, bij de tros. Dan is die grote periode, als ik het toch zo mag noemen, voor jou voorbij. Maar de liefde voor de radio is ook in de jaren daarna altijd gebleven. Ja, ja, ja. Wat, wat ben je daarna gaan doen? Uh, wat ben ik daarna gaan doen? Ja... Moet ik even nadenken. Ja, veel radio's. Ik mag, mag ik ze noemen? Hè? Ik Holland had, FM. ik heb een papiertje bij me. Zal ik het voor je opnoemen? Holland FM, Radio 10 Gold, Radio ja, 192, Radio Nationaal. En ooit, in 2003, dat is alweer een aantal jaren geleden, dacht je: ik begin een eigen omroep. Wat was de idee daarachter? achter De MON? De nou, de idee was erachter. Uh, die was er eigenlijk niet. Het, het, het was gewoon, uh, je noemt, je noemt dat ene radiostation... Uh, radio Nationaal? Nee. Uh, radio uh, 192? Ja. Yeah. Uh, dat werd helemaal niet betaald. Dus uh, er was geen geld in. er zat geen lijn in enzovoort. Dus op een gegeven moment, na, na een jaar, anderhalf jaar zonder betaald te worden... Toen zei ik dus tegen, tegen die man, die zegt van... Uh, nou, zo kan ik ook een radiostation beginnen. Um, dus, ik ben daar weggegaan. Mm -hmm. En, um, s'avonds had hij dus gewoon, waarschijnlijk om mij te pesten... had hij op internet gezet... Uh, Giel Montagne begint in eigen toestand, <laughs> weet je wel. Dus, nou ja, oké, okay. iedereen viel over me dus ik kon niet meer terug. Toen dacht je, dan moet ik, dan moet ik dus wel iets begonnen. Ja, nou ja, dat is natuurlijk <laughs> ook onzin. Want ik had ook kunnen zeggen van, nee, ik doe het niet. Maar de, in ieder geval... Uh, want die letters, MON, stonden voor de Montagne uh, Omroep ja, Nederland. Ja. Ja. Dat had natuurlijk de zender uh, het programma van uh, het volkse uh, muziekgenre kunnen zijn. Ja, ja, ja. Ja. Stond je dat ook voor ogen? Zoiets? Ja, dat was, ja, dat was inderdaad ook wel de opzet, ja. ja, ja. Maar het is als een geintje begonnen, eigenlijk. Of nou geval... ja, niet als een geintje. Ik werd voor het blok gezet. Want er ja. stond in één keer s'avonds op internet en ik word gebeld en ik weet van niks. <lacht> ja, je had ook kunnen zeggen, <lacht> laat me zitten. Maar, ja, precies. maar zo, zo zit je dan niet in elkaar. Nee, nee, nee ik nee. denk van nou ja, oké, okay, het is het proberen waard. Ja. Hm. Maar het is niet gelukt, hè? Nee, nee, maar ik had veel te kort tijd. Ik heb veertien uh, 14 dagen, 14 dagen, drie weken. heb ik met een truc. Uh, waarvoor hartelijk dank aan de meneer in kwestie. Aha. met een truc rondgereden. Uh, om om uh, leden te winnen. Nou, dat, dat, dat zet geen zoden aan de dijk. Dus nee. uh, dat had geen nut. En toen had ik ook iets van. Nou ja, oké, okay, ik kan het wel doortrekken tot de volgende situatie. Maar ik bedoel, als je nou ziet dat uh, alle omroepen bij elkaar moeten kruipen. Uh, het heeft geen nut meer. Het dus was niks geworden. Nee. Nee, nee. nee. Maar die muziek is altijd gebleven... door de liefde voor uh, het Nederlandstalige lied. Uh, wij gedenken om het plechtig te zeggen, Bert, dit jaar, dat de televisie 60 jaar bestaat. Daarom zit jij hier ook nee. als held van toen. Uh, kun je jezelf, kun je die programma's hè, op volle toeren, uh, op losse groeven... kun je die, als je die historisch zou moeten terugkijken... en zou moeten neerzetten, wat die betekent hebben voor, voor het genre... Voor, nou ja, voor de televisie in Nederland? Wat zou je dan willen zeggen? Ja, uh, het is natuurlijk ook. Uh, ik vind het namelijk ook cultuur. Mm -hmm. En uh, als zodanig. En dat heb ik al he aan het begin gezegd. Het is Nederlands volks eigen, Het hoort bij ons. En als zodanig uh, vind ik ook gewoon dat er plek moet zijn. voor, uh, voor een dergelijk programma. Ja, wat vind je van het dédain van mensen? Die, nou, het, is, het zijn maar van die liedjes. Wat, wat zeg je tegen die mensen? Nou, moet je opletten als ze twee of drie borreltjes op hebben. Dan zijn ze de eerste om mee te zingen en uh, <laughs> erachteraan te gaan. Dus ja. dat, dat, dat is allemaal flauwekul. Dat, dat is gewoon echt een soort van, van uh, belachelijke gêne. Ja. En dat zouden we niet moeten hebben? Nee. Nee, tuurlijk niet. Het is een mooie tijd geweest. Ja. Bert van Renen, Giel Montagne, dat blijven we altijd zeggen. Dank je wel voor je komst naar, naar Helder. Graag gedaan. En blijf nog even zitten, kun je de volgende plaat, de laatste plaat... ook door jou geproduceerd, denk ik, van de Jaap Dekker Set, kun je die, ik geef je even de tekst, zou je die op zijn Veronica's kunnen aankondigen, Bert? Nou, ik kan die lezen, dus het doet wel uit mijn hoofd. <laughs> In een groen, groen knollenland, hier is Jaap Dekker... tezamen met zijn Boogie boegiezet. Ben Kolster in gesprek met Giel Montagne in een aflevering van Helden van toen een bijdrage van NTR. Eerder uitgezonden in maart van dit jaar. Gisteren vierde Giel Montagne zijn 67ste verjaardag. En laten we hopen dat hij snel weer helemaal opknapt en de ouder wordt na de gezondheidsproblemen van de afgelopen tijd. En dan kan hij met plezier van dat nieuwe levensjaar gaan genieten. Het is uh, bijna 45 seconden voor vijf. En dat betekent dat het zometeen tijd is voor een kort journaal. U luistert op Radio 1 Nachtvluchten. Daar gaan we zometeen mee verder. Voor informatie over ons programma of de samenstelling. Kunt u kijken op onze site, dat is nachtvluchten.fm. En u vindt daar ook alle contactmogelijkheden om te reageren. In het volgende uur de immer bevlogen Gerard Klaassen. Hij ontvangt in een aflevering van Andersdenkenden... de voormalig president van de Nederlandse Bank, Nout Wellink. Heel graag, tot zometeen.